Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Donald Trump had in gezamenlijk overleg met hem besloten. Amerikaanse media zeggen dat hij de keuze had tussen opstappen of ontslagen worden. Bannon begon bij Trump als campagneleider... en later werd hij zijn belangrijkste strategisch adviseur. Bannon gaf eerder leiding aan de rechtse nieuws Bright Bart. Mogelijk keert hij terug naar die site. Bannon is al de zoveelste belangrijke medewerker van Trump die vertrokken is. Vlak bij de plek waar een terrorist gisteren in Barcelona dertien mensen doodreed, is een gespannen sfeer ontstaan. Extreemrechtse demonstranten zijn de straat opgegaan. Tegenover hen staat een groep antifascistische demonstranten. Het lijkt erop dat de jonge man die gisteren de aanslag op de Rambas pleegde, doodgeschoten is door de politie. Hij lijkt na zijn daad ontkomen te zijn en zich aangesloten te hebben bij vier anderen. Die groep pleegde een tweede aanslag in de plaats Cambrils. Ook daarbij kwam iemand om. Een politieagent schoot alle aanvallers dood. Het parlement van Venezuela is officieel zijn macht kwijtgeraakt. De grondwetgevende vergadering heeft de macht overgenomen. Die vergadering is op de hand van president Maduro... en werd aangesteld om de grondwet te herzien. Internationaal kwam daar veel kritiek op. Het referendum dat aan de basis van de vergadering stond... werd door de oppositie geboycott. In de praktijk had het parlement in Venezuela al weinig invloed... Het Hoge Rechtshof ontnam de volksvertegenwoordiging al veel macht en blokkeerde vrijwel elke wet. Ajax-speler Sanchez vertrekt naar de Premier League. De Colombiaan vertrekt voor 40 miljoen euro naar Tottenham Hotspur. Het is het hoogste bedrag dat ooit is betaald voor een Ajax-speler. Het weer. Vanavond en vannacht vooral aan de kust een bui, morgen ook buien in het binnenland. Tussendoor ook zon en het wordt 18 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog, maar het blijft koel.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 De knaller zegt. De nieuwe DJR Time to Jack. En ja, je bent gewend dat het iets te heftig is voor uh, DJ JK, Maar toch, deze is gewoon zo daverend lekker. En ja, die uuropener Martin Garrix hemzelf. Tear for you in de Barbie More remix. Hier gewoon bij zie je het op jouw van Zandvoort. Leuk dat je er weer bij bent. Het DTM weekend van Zandvoort. Met ook dit weekend een feest in het dorp. En ja, dat gaat maar één ding betekenen. Feest op je radio. De komende twee uur staan voor je klaar. Het one and only DJ Dion City. Een uur lang. Non-stop in de mix. En dat eerste uur. Ja, we gaan even kijken in de charts. Wat is er hot? Wat is er not? De stijgers, de zakkers, ik heb ze straks allemaal op een rijtje. Ja, komt het ook nog een keer voor. Hé, hey, en die mailbox. Hij ontplofte ze wat. Allemaal tafel hete nieuwtjes. Ik ga straks even een blik met je werpen erin. Hebben we nog meer? Nou, vind je het niet genoeg? Ik zeg, twee uur lang zie je het op jouw radio. En ja, mijn mailbox uh, privé ontploft ook. En er zat er leuk in. Sharon van Elton met Love More. Die kennen jullie waarschijnlijk al. Maar Oxen Butcher die zegt, nou weet je wat... Laten we eens even een fijne bootleg gaan maken. Dus die hebben we gewoon... Keihard. Nou ja, keihard. Hij is wat rustiger na nou, dat geweld van TJR. Ga er even voor zitten... Schenk even wat in. Pak ik even een bakje koffie. Dit is Sharon van Elton. Love more in de Ox and Butcher bootleg. Lange, hete zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. volgen. Zelfs 106.9 FM. ZFM. Ziet lekker hoor. Easy Beast doe met White Tiger en de Cat Carpenters Radio remix. En daarvoor natuurlijk Laidback Look en A-Track Shake It Down in de Tommy Sunshine en Slaat in de remix. Ja, de 2017 remix wel te verstaan. Wat een beuken van de plaat is dat. Laat die wolken maar wegbeuken. En ja, een beetje Tommy Sunshine. Misschien dat we dan nog een zonnetje krijgen, want als ik nu naar buiten kijk, ja, daar worden we niet vrolijk van. Ja, heb je er ook zo zin in in de zomer? Nou, wij wel hier bij Stier, dus verwacht zometeen nog maar een lekkere, ja, lekker stapel zomers zomerse platen. En ja, we blijven ook gelijk bij het goede nieuws, want ja, Avicii is pas net terug, maar hij is nu alweer hartstikke druk bezig. In een interview met Pete Tong kondigde hij een nieuw album aan en ook nog eens twee nieuwe EP's. Ja, vorig jaar maakte de Zweedse super DJ-producer bekend dat hij... Ja, zou gaan stoppen. Ja, voorlopig zou gaan stoppen. Ja, wat is het nou? Ja, tot verdriet van vele fans. Maar ja, nu hebben de fans weer een reden om blij te zijn. Want Avicii bracht vorige week zijn nieuwe Avicii EP uit. En ja, in een interview dus met de Britse radio-DJ... ...maakte Avicii bekend dat hij met nog twee EP's zou komen. En een heel nieuw album. Ja, in het interview op BBC Radio 1... ...maakte hij dus bekend dat de EP die vorige week uitkwam... ...de eerste EP is van een drietal. En dat de derde EP uit zal komen met een nieuw album. Dus ja, voordat hij verder in detail ging over het nieuwe materiaal, vertelde Avicii over zijn verblijf in Afrika van drie maanden. Daar heeft hij veel nagedacht en nieuwe muziek ontwikkeld. Ja, Tong vroeg dus zweet of hij toeren en optreden mist. Ja, Avicii zei dat het tempo en de energie van toeren miste, maar dat hij sinds zijn stop veel gelukkiger is. Ja, Tong gaf dat aan door te zeggen dat Avicii vrolijk klonk in het interview. Dus, voor de fans van Avicii, er komt meer aan! En ja, als je eenmaal albums uitbrengt en EP's... dan zal een je her en der er ook wel in zitten. Of misschien heeft hij er alweer een hoop geld doorheen gejaagd... dat hij denkt van, hé, hey, daar komt weer een uh, mooie Ferrari voorbij rijden. Je weet het niet. Wat ik wel weet is dat straks onze enige echte DJ Dion Sydney een uur lang in de mix staat. En dat ik nog een lekkere zomerse plaat heb, ja. Wie gente, wie kan er niet omheen? Van J Balvin en Willie William... Het is een hit. Een zomerhit. Maar hij, hij blijft hangen, hè. Dus ik zeg ook al van... Kan er nou niet een leuke bootleg van gemaakt worden? Nou, die is hier, hoor. De Soefunction Bootleg van Mijente. Zet die speakers maar wat harder. Rij een rondje door het dorp. Knal met die DTM-wagen over het circuit. Dit is het. Door je speakers.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 En we en dan gaan we En dan gaan we muy de sí, en dan gaan we in de in de esquina en dan gaan we in de we gaan rompiendo aquí, esta En no tiene fin, botellas de arriba, sí. en we en Ik Punt 9 is zon, zee, zandvoort en domme En Victor Perez en Vicente verder met All ja. Right, yeah. Lekkere trommelmuziek hier zo. En, ja, daarvoor de, de zomerplaat. Meet Gente van j Balvin en Willy William in de Soul Function Bootleg. Tja, misschien ben je al naar Ibiza geweest. Misschien ga je nog een keertje naar Ibiza. Ik zou het toch eventjes in de gaten houden, want het kan een duur graf worden in de portemonnee. Want de regering van de Balearen, dat is de eilandengroep van Ibiza en Mallorca, gaat een maximum aantal toeristen... Introduceren. Want als je over Ibiza praat, gaat het om twee dingen: de legendarische feesten en de legendarische kosten. De kosten gaan wellicht nog duurder worden met een nieuwe wetgeving van de regering van de eilanden. De wetgeving houdt in dat er een limiet komt aan het aantal slaapplekken die beschikbaar zijn voor toeristen en de feestgangers. Ja, deze beslissing komt nadat de inwoners het hebben over het toegenomen aantal bezoekers van het eiland en de invloed op de huurprijzen. De regering wil een limiet opstellen van 600.000 een beetje. En ja, zegt de verslaggever van de thuis binnen een paar jaar kan het nummer dalen met 120.000 plekken. Ja, ook verhuurdiensten zoals Airbnb en HomeAway vallen hieronder. En ja, houden mensen zich niet aan de regels, dan kunnen ze een boete verwachten van 400.000 euro. Ja, dat zijn geen uh, grap hoor. Uiteraard is er ook uh, veel kritiek op de beslissing van de regering. En zegt, uh, ja, onder andere Tom Jenkins, chief executive van de European Tour Operators Association. Het is erg raar voor een uh, eiland als Mallorca om uh, met een anti-toerisme uh, wet te komen. Ja, het is uh, belangrijk voor de economie. Want uh, ja, er moet toch ergens geld vandaan komen. Tot zover dit nieuwtje. Straks gaan we nog eventjes kijken wat er aan de hand is met uh, Soundcloud. Want ja, ik hoorde hoorde in één keer rare berichten erover. Maar we kunnen u geruststellen, het gaat weer goed komen. Natuurlijk, de charts, die komen er ook aan. Ja, wie er ook binnen is, is ons enige echte DJ Dion Sydney. Dus ja, dat komen nu dat zit ook wel snor. Wat hebben we nog meer vanavond? Ja, heel veel nieuwe tracks. Ik zit eventjes te kijken. Ik denk dat ik gewoon een oudje erin ga gooien. Ja, ja. Wat zeg je, een oudje? Nou, herken je deze nog? Robin S, Show Me Love. Ik vind hem gewoon lekker. Het is weliswaar een boetleg, dus hij kan niet harder overkomen dan je gewend bent. Maar daarvoor luister je naar See It. Jou ja, 106,9. 104,5. En natuurlijk bij Siggo. Op kanaal 45. En misschien van de andere kant van de wereld. Dit is See It. I'm for it. my heart on the line for love. And I know it's past that time. But I won't be ever giving up. Don't tell me that. for love and I know it's past our time but I won't be ever giving up, up. featuring Base in de Mister Belt en Wazzle Remix. Hierbij zie je het op jouw CW in Zandvoort en daarvoor Dario Nunez en Victor Perez met Alright Ja! Yeah. Ja, zomer in Zandvoort. DTM weekend. Leuk dat je erbij bent. En morgenavond ja, feest in het dorp. En dan hebben we het niet gelijk uh, over Amsterdam. Nee, gewoon Amsterdam Beach. Zandvoort. En ja, Dennis. Goedenavond. Hallo, hallo. En wat staat er morgenavond allemaal in het door? Want uh, ik zag toch wel wat leuk voorbij komen. Ja, bij uh, het Café Neuf gedeelte. DJ Jean met Maron Hill. De DJ Jean. De, dus de enige echte met de skills. Van de launch. Respect de skills. Nou, dat geloof ik graag. En wie staat er nog meer? Een vriend van de show, wat zeg ik? Nou, het gedeelte van de show. Onze enige echte. Ramonski. Ja, die, die staat op hetzelfde podium. Wat een gezelligheid. En staan met... Uh, Remix. Remix. Remix. Remix. Ja, het, uh, ik, het klinkt een beetje raar. Remix. Uh, Remix. Remix, ja. We noemen de gewoon remi Ramoske Remix. Gewoon gezelligheid natuurlijk R in het dorp. Ja, en natuurlijk ja. ook bij de overige cafés uh, staat gezellige muziek. Ja, zoveel te doen. Zandvoort leeft, Zandvoort bruist. Dan nou, hopen we alleen dat we het weer een beetje mee hebben. Dat nou. hoop ik ook. Want, uh, want ik wil een gezellige dansje wagen... Ik zeg dan gewoon eventjes gedag, hè, in, in het centrum. Ja, Hallo! Ja. Hey, over een dansje wagen. Ik hoorde iets over Soundcloud eerst, dat het uit de lucht zou gaan. En dat was toch, toch wel heel... Ja, ze, waren, ze, ze zeiden dat het failliet zou gaan. Ja, want mocht je jezelf de laatste tijd hebben afgevraagd... of je soundcloud trekt, tegelijkertijd met Soundcloud zouden verdwijnen... ja, die angst kun je weer even uit je hoofd zetten... Soundcloud heeft namelijk een nieuwe investering rondgekregen. Zijn we weer eventjes wat in, hun, in de pocket? 170 miljoen dollar. Hoeveel? 170 miljoen dollar. Ja, als je het snel zegt, dan is het niks, hè? Ja, vorige week werd uh, de nieuwe spruit met geld goedgekeurd... door andere investeerders van het bedrijf. Maar dat betekent wel dat het bedrijf weer de nodige verandering gaat doormaken, ja. Ik, ik, denk dat het, ik denk dat het ook wel nodig is, want... ik ah, heb een hoop geen... DJ's die, uh, die weggaan, hè? Ja, ik ben er ook weggegaan. Dat, uh, het het werkt gewoon niet goed nou, als het, je het eigen was, tracks... Uh... Het was niet leuk meer. Weet je, uh, in het begin kon je nog bootlegs en mashups erop zetten... wat je zelf gemaakt hebt. En in de hoop dat je ontdekt zou worden, want... Dus ik heb Lateback leuk een keer bij een seminar gezegd. Van als je wilt doorbreken, begin eerst met mashups en bootlegs te maken. En zorg dat je ontdekt wordt, dat ze je sound ontdekken. En ga daarna vervolgens wat origineels maken. Dan kun je dus alweer. Dus, weer uh, doorgaan. Ja, ja. Als Soundcloud je telkens eraf gaat gooien voor copyright redenen... En vervolgens gewoon je hele profiel gewoon uh, stopzet. Ja, ik denk dat het toch weer uh, met die Boema Stemra dan weer te maken heeft. Dat die, ja, dat uh, die gewoon, gewoon veel te veel loopt te zeiken. Ja, dat ik is kijk, het ook. Ze hebben een contract met uh, Sony en Warner Brothers en Universal. En die zijn heel streng met copyright. Dus... Nou ja, laat ze even wat innovatiefs voorzinnen. Want, uh, ja, maar ik, ja. ik zie het uh, met, dus met de digitale zo... downloads. Het is nog ja, Er is zoveel zo potentiële talenten wat daar op Soundcloud rondhangt. En die de kans gewoon niet krijgen, weet je. Omdat hun platen steeds uit de lucht gehaald worden. Ja, maar het, het, het is voor die platenmaatschappijen ook gewoon drama... hoe ze hun muziek en uh, digitale andere dingen aanbieden. Ja. Als je kijkt uh, wat het kost... In tegenstelling tot wat het waard is. Ja. En de snelheid waarop het verschijnt. Maar de, ja. ja, maar de dooddoener van Soundcloud was. ze wouden hetzelfde als Spotify doen. Ze wouden een, een abonnementaccount uh, aanbieden. aanbieden. Dus dat je bepaalde nummers alleen kon luisteren. als je een abonnement hebt voor een x-bedrag per maand. Ja, nou, dan haken heel veel mensen af. Dan ga je verlies maken. Zeker te weten. Ja, het werd ooit uh, de waarde van Soundcloud geschat op zeven miljoen, 700 miljoen dollar. Ja, en volgens de nieuwe rondgang is het bedrijf nu slechts 150 miljoen dollar waard. Ja, iets waar de deelhouders mee moeten leven. Het is gewoon Hiertegen... ja. miljoen gezakt, he. Dat is flink, hè. Oeh. Ja, hier tegenover staat dat SoundCloud een nieuwe kans uh, krijgt om te groeien. Maar dan moet het bedrijf onder leiding van CEO Trainer wel eerst... het nieuwe verdienmodel van het bedrijf ga goed gaan uitbouwen. En, dus, wa en wat losser met uh, copyright gaan. Ja, ik ben benieuwd wat er gaat worden. Ik uh, denk, ik, ik denk ik dat er te veel uh, dingen zijn. Ik ben er helemaal niet meer te vinden op Soundcloud. Nou ja, ik gebruik het nog af en toe een beetje. Maar uh, ja, af en toe hè. Af en toe, af en toe uh, uh, dat zegt toch nul. Ja, da daarom. Hey, we ja. gaan even een plaatje draaien, want uh, daar zitten de mensen voor. Zometeen gaan we eventjes kijken in de charts. Anders hebben we er geen tijd meer voor. Ik zeg, wat vind je van de nieuwe van Faistone met Collide? Ja, wel uh, opzweep het vrolijk oh, nummertje. Wat ik van na, Five Stone gewend ben gewoon. Gewoon lekker. Ja. Ik hou ervan. Ja. Nu Five Stone met Collide. Komt u maar. Ik zeg niks over SoundCloud. Heb je wel je abonnement afgesloten? Ja, gewoon lekker in je behal. Swim with the tide. Watch it collide. Sing from the highlands. Your life's like an island I just want. hoor, de nieuwe Firestone, Dennis. Oeh, een plaatje. Lekker. Ik, ik, hou, ik hou ervan. Ja. En... Hebben, we, hebben we wel nodig met het weer hier ook? Ongelooflijk. Het wil maar niet boteren deze zomer. Maar gelukkig zie je het in de huis. Het zonnetje in huis. En ja, het is er weer tijd voor. We gaan gewoon eventjes kijken in de charts. En we doen nu eens een keer een andere chart als normaal. Gewoon anders. De Funky Groove Chart. En checken hè? Jacken, hè? Uh, ja, ja, is uh, Jacken House. Okay. Daar hou ik wel van. Kijk, ik, ik, check, ik check Die Barbie Moore-platen, uh, die was ook goed. Maar op nummer 10, David Doors met dit, Strangers. Dit vind ik zo'n top nummer, dit. Waarom praat je er dan doorheen? Oh, lekker hoor dit. Ik vind dit, dit is een van mijn favorietste nummers van uh, 2017. Op het label After Hours. Uh, ja. Van Chesto. Jammer dat, dat hij uh, op de nummer 10 staat. Ah ja, van... Uh... Die naam Jace Peda. Die, die komt uh, wel vaker voor hoor, met oh, uh, goede plaatjes. Nou oh, David Toort, hè. Ja, dat is hem. En laten we Mark hem dan ook niet vergeten. Dan gaan we naar de nummer 9. I Wanna Dance van The Cube Guys. Ja, en Barbara ik heb, Tucker. Ze hebben er even een nieuwe twist aan gegeven. Uh, dit was uh, vanwege hun 100ste release op de uh, Cube Guys, hun label. Dan hebben ze deze weer. Uh, ik dacht dat die al een hele tijd uh, uit was. Uh, ja? Ze hebben vroeger al een, uh, een remix van gemaakt, ook zo Groove House. Maar nu hebben ze me ja, een beetje een update gegeven ter uh, ere van hun 100ste release. Oké. Okay. Nou ja, ik wil een beetje summertime. En ja, de, daar kun je alleen maar milk en sugar voor neerzetten. Ik had, ik had wat meer pit uh, willen hebben. melk en Sugar is de laatste tijd een beetje naar de softere kant aan het gaan, hè? Ja, maar ja, als ik kijk, dit is geen Jack in the House. Ja, Funky Groove meer. Ja. Maar meer okay. nieuw disco, zou ik het noemen. Ja. ja. Je voor de ik, ik vind die David een... Toort beter. We gaan gauw naar de nummer 7, Daar vinden we op enorme Toen. Tunes. Come On, van Me en mijn Toothbrush. Ja, dat is mijn favoriete label, dus daar vind ik bijna elke plaat vind ik goed die daarop uitkomt. Ken de sampletjes? Ja, ik vind het leuk. Ja, geschikt. Pinkje erbij. En ja, wat ook altijd leuk is... Op nummer 6 vinden we Cas House Music van Peter Brown met Dancing. En hey, Peter Brown die vinden we meestal op uh, Pornostar star recordings, hè? Ja, klopt. Dus uh, ja, eentje om in de gaten te houden. Lekker, koeienbelletje. Oh! En dan gaan we naar de nummer 5. Gianluca Facci met Fiento. Ook een hele lekkere nummer, dit. Trommels, trommels en nog eens trommels. Op Spinin SPRS. En dan gaan we gauw naar de nummer 4: van Mia Met Toothbrush, My Babe. Gewoon twee tracks in de top 10. Ik vind deze ding nog lekkerder. Ja, nou, elke plaat van hun... Het is net of ik elke plaat beter vind dan de andere die ik daar hoor. En dan gaan we gauw de nummer drie. Policarandro. Van en Federico Scavo. Je hoorde hem hier al, exclusief. Ik denk al twee maanden geleden. Ja joh, ze lopen achter bij B-Sport. Nou ja, wij hadden een uh, upfront Promo uit Italië. Dus ja, zeker. Dan gaat hij lekker. En ik vind, ik vind dit toch wel een van de zomertoppertjes uh, hoor. Nou, ik vind deze hele lijst al uh, erg lekker. Ik denk dat we deze wat. Ik denk dat, dat de ik de... Ga even ga kopen. <laughs> ja. Oh nee, we hebben ze al. We sluiten de abonnement op. op nummer twee vinden we Corn Edge en Tom Star met It's a Trumpet Thing. Dat trompetje daar komt me bekend voor. En als je dit hoort, met trommelsvist, dan denk je... Saltford! Zandvoort. Zandvoort Alive! Saltford live en in kick-in! En ja, dan krijg je gelijkstemming om naar Gregor Zandvoort te gaan. En Sergio Mendes. En ja, dat is de nummer 1 deze week! In de Funky Crew check in House, top 10. Wat een superlekker mix dit. Nou, houd dit in je gedachten. Dat je denkt van, oh, lekker zomers. Ik. Ik. Wat je cocktails zetten uit de koelkast, kijk. Nou, die liggen al klaar hoor. Maar een plaat die ik pas lekker vind. Die gaat me nu draaien. Ja, uit gemak alleen, ja. Het... Dat vind je Snake Charmer en Endor. Zometeen. Onze enige echte... DJ die ons zit Een uur lang in de mix. Ja, je hoort het goed. Een uur lang in de mix. Maar nu eerst. Endor en Snake Charmer. Houd deze plaat in de gaten, want... Hij gaat straks overal los. Dit is het, daar hoor je het eerst.